Ja, goed. Goedemiddag. Het is woensdag, het is 18 juni vandaag. En uh, 72 jaar geleden werd er een groot artiest geboren. Op deze dag. Maar goed, daar besteden we nog ruimschoots aandacht aan. aan die grootste artiest. En ehm... Uh, nou ja, verder gewoon alles wat uh, we hebben. Uh, de, ja, het regio-nieuws, het weer, die is agenda allemaal vandaag in ons programma. Goedemiddag, dit is ZFM Luncht. Die overdag straks natuurlijk de vinyljaren. En in de vinyljaren besteden we ook aandacht aan die artiest. Die vandaag 72 jaar geleden geboren werd. En dat doen we door het uitzenden van bijna het hele concert Wings Over America. Uit 1976. Een fantastische drie dubbel LP zelfs. En dat gaan we uitzenden. Ja, Ik weet niet of we toekomen aan het hele concept. Maar in ieder geval een groot deel ervan wel. Laten we dat maar vaststellen. Paul McCartney en Wings natuurlijk, want daar gaat het over. Ja, la. la, la, la. Nou, ik heb er zin in. En, uh, hebben we hebben weer leuke platen uh, voor u klaarstaan, natuurlijk. We gaan ook uh, Drukkie weer even draaien vandaag. Want uh, even min het Nederlands zelf al inspireren voor vanavond. Hè? Dus uh, we gooien Drukkie er ook weer even in. Ja, dat werkt, dat werkt hoor. Ja, dat werkt echt. Die golven die komen gewoon over daar naar Brazilië. Drukkie. <laughs> dus die gaat zo ook op de zender. Nog even. Tuurlijk. Even mag laat staan. En voor de rest? Ja, nou ja, gewoon uh, lekkere platen. Hè? Ja, la, la, la, la. Nou, de eerste plaat heb ik al. En uh, dat is deze. Total Touch. Yes. Raak me daar maar aan. maar. Yes. Ja. Treintje Oosterhuis natuurlijk samen met broer Tjirt. Dat was de kern van uh, dit verhaal. En het was ook het begin uh, van de carrière. Natuurlijk uh, van, uh, van Treintje Oosterhuis. Die uh, natuurlijk daarna gewoon uitgegroeid is. Dat is een van uh, de Nederlands toonaangevende zangeressen. Zo. Nou, dan moet het gaan gebeuren. Hoop ik. Ja, moet nu gaan. Ja, Happy birthday. Let op. Van, uh, van mijn koor, van Volte uit Beverwijk. En uh, een paar jaar geleden, of twee jaar geleden geloof ik, hebben we dat opgenomen in de repetitieruimte. Gewoon met een telefoontje natuurlijk. En dat hebben we op de, de site van Paul McCartney gezet, omdat hij uh, toen 70 werd. Dus uh, ja, dat is twee jaar geleden. En uh, ik denk nou, dat is misschien wel even leuk. Laat u gewoon even horen, want het is per slot zijn birthday vandaag, hè. Happy birthday Paul! Ja, happy birthday. Uh, Dus 72, Paul McCartney. En straks in de jaren gaan we er natuurlijk heel veel aandacht aan besteden. Door middel van het concert Wings Over America 1976. En nu, en nu, en nu, en nu. Ja, laat wou ik zeggen. Ja, een beetje een lang aanloopstukje, maar uh, bang het uit. Nou, dan gaat hij nog even helemaal het Nederlands Elftal voor vanavond te inspireren. hammering en uh, alweer het koor voor mij de leden daarvan en natuurlijk heel veel mensen van uh, uit Zalfvoort videoclip opgenomen in de Halterstraat bij café vier ah, jaar geleden vier <laughs> ja, jaar geleden was het voor Zuid-Afrika vandaar ook dat drukkie Eigenlijk hadden we die tekst gewoon moeten herschrijven. En dan hadden we er zo weer mee uh, op de baan gekund met dat nummer. Hadden we eigenlijk gewoon moeten doen. Uh, het, het kwam in de tijd tot stand uh, initiatief van uh, de kritische moeders. waren dat is onder andere Marianne Rebel die daarbij was. En... Uh, ik kwam eens, uh, met ze in contact via uh, mijn oude drumster Beppy Sweris. En uh, zo ben ik daar een beetje ingerold en hebben we gezamenlijk gewoon dit liedje gemaakt. En dat is zo leuk geworden. Maar als je, die, uh, je moet maar eens kijken, als je gewoon uh, uh, wel eens op YouTube zit. Dan moet je maar kijken, daar staat hij op. Drukkie, je toets gewoon in Drukkie en dan komt hij komt vanzelf naar voren. En eh... Uh, de... Die is ontzettend leuke clip ook om te zien. En met, met heel veel bekende Zandvoorters erop natuurlijk. En zo. Dus Het is echt een Zandvoorts verhaal. Goed, nou, um, nog even iets anders uit Zandvoort. En dat is ook actueel nieuws natuurlijk. Dat is ook belangrijk. We werden net gebeld door uh, Peter Dons. En Peter Dons, die uh, treedt vanmiddag op. Dat vertel ik u maar eventjes. Die treedt vanmiddag op in uh, Huis in de Duinen. Ja, nou, dat komt best eens even gezellig worden natuurlijk. En hij heeft een, uh, een leuk lied gemaakt, dames en heren. Op de wijze van Louis Louai. Dat kent u natuurlijk allemaal. Maar hij heeft er een hele mooie nieuwe tekst op gemaakt: Coach Louis. De eerste keer dat je bal pakt, ga je een trainer zien. die gaat juichen langs de lijn. Hij is knap, irritant. En zet iedereen aan zijn hand. Geniaal, magistraal, en absoluut niet normaal. Hij lacht ons straks uit allemaal. Hij is goed, beter best. Aan critici heeft hij de pest. Zijn allemaal dan. Hij is werkelijk degene die zo slim is en wij dom. Louis maakt ons wereldkampioen. Juichen! Ja, Louis, dat is een genie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 dat niet zie Louis, Louis, Louis, Louis. Louis, Louis, Louis, Louis. Louis, Louis, Louis, Louis. Coach Louis maakt ons wereldkampioen. Nou, dat moeten we nog maar zien, maar uh, oké. Okay. Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom? <laughs> leuk gedaan. Al die, al die fragmenten van de, Van Gaal Vind ik wel leuk. Uh, nou, vanmiddag kunt u hem zien. Ik weet niet precies hoe laat, maar uh, in ieder geval hij treedt vanmiddag op in Huis in de Duinen. En uh, als u hem dus zien wil live, dan moet u daar gewoon even heen gaan. Dat is best gezellig. En dus is voor die mensen die daar wonen natuurlijk ook gezellig. Beetje voorbereiden op de wedstrijd van vanavond, die om zes uur begint natuurlijk uh, tussen Nederland en Australië. Of nee, het is Officieel Australië en Nederland, maar uh, nou ja, iedereen verwacht al dat we ze op zullen rollen. Nou, ik, uh, ik zie het wel. Ik uh, verwaag me maar niet aan voorspellingen. Je weet maar nooit hoe het loopt. Uh, eens even kijken, wat ging we toen ook weer doen. Oh ja, een plaatje draaien, misschien wel handig. En dan zometeen hierna het regionieus. Haha. Maar uh, even inspiratie van Oranje, Jordy Inspiration, Woo! Chicago. Het blijft een uh, geweldig nummer van Chicago. En uh, dat heet dus uh, You're the Inspiration. Een geweldig nummer. Uh, hoewel, ik moet even bij dit nummer wel afvraag in hoeverre veel mensen van Chicago erop meespelen. Want het is meer Peter Cetera dan, uh, dan Chicago, denk ik zomaar. Maar goed, maakt het allemaal niet uit. Het is een blijft een mooi nummer en uh, we hebben er weer even van genoten. En dat uh, doen we ook nog eens een keer. Um, tjoe, ik ben helemaal een beetje surfeus. Dat komt, nou, Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. 4 FM voor Zandvoort en de regio. Nu is het regio-nieuws met Angela de Koning. Steek de koppen bij elkaar. Verzeem met de buurt een goed idee en vieren op 27 september Buurendag. Dit jaar is het mogelijk om geld hiervoor aan te vragen bij het Oranje Fonds. Vorig jaar vieren Nederland massaal Buurendag. Ruim anderhalf miljoen mensen deden mee. En in het hele land zijn duizenden ideeën uitgevoerd om de buurt nog leuker en gezelliger te maken. En dat varieert van kunstwerken tot houten bankjes en van buurtmoestuintjes tot straatspeeldagen. Ook dit jaar biedt het Oranje Fonds Buurtorganisatie met goede ideeën een bijdrage tot 500 euro om de plannen op Burendag uit te voeren. Dus uh, als je uh, dit bedrag wil uh, aanvragen voor je buurt... Uh, dan even op de website kijken van het Oranje Fonds. Daar staat alles op. Op maandag 16 juni is het bouwvergunningenarchief... van de periode 1891 tot 2010 van de gemeente Zandvoort... overgebracht naar het Noord-Hollands Archief Kortweg NHA... Vanaf deze datum kunnen deze bouwvergunningen... niet meer als antwoord worden ingezien, maar bij het NHA. Voor meer informatie over de inzagen van de bouwvergunningen... en de openingstijden van het Noord-Hollands Archief... kunt u bellen met het NHA op telefoonnummer 023-517-2700. Of uh, de informatie vinden op de website www.noordhollandarchief.org. De fractie van gemeentebelangen Zandvoort heeft het college gevraagd om maatregelen te nemen om de bouwterreinen van de nieuwe Albert Heijn aan het oog te onttrekken door bijvoorbeeld het optrekken van een hoge schutting... zou een representatievere uitstraling gecreëerd kunnen worden. En dat met name in de richting van de Grote Krocht... het Raadhuisplein, de Louis-Davidstraat en het LDC Markplein. En uh, wat ik daarvan weet is dat dergelijke schuttingen... voor het decoreren ervan vaak uh, professionele gravity artiesten worden gevraagd om daar iets moois van te maken. En dat geeft eigenlijk een rustiger uitstraling dan een kale schutting. Omdat deze uh, over het algemeen nogal uh, vrij snel beklad worden. Dus vandaar. Dus even een tip van de redactie. De fractie van, de, van het PvdA wil nadere uitleg uh, van het college... naar aanleiding van de beantwoording van een brief... over de keitjes van het Kerreplein... Naar aanleiding van de beantwoording door het college van een brief over de begaanbaarheid van de kerkplein heeft de een fractie van de PvdA gevraagd naar de mogelijkheden om alsnog een uh, begaanbaar pad uh, over het kerkplein aan te leggen voor onder andere rolstoel en rollators gebruiken. En uh, ik kan me er iets bij voorstellen omdat deze keitjes bij nat weer nogal vrij glad worden en wat voor... Mensen die wat minder goed de been zijn, nogal gevaarlijk kan zijn. Het CDA heeft vragen gesteld over de verkoop van sociale huurwoningen. De partij vreest dat de Zandvoortse woningmarkt daardoor verstoord wordt. Buitengewoon raadslicht J. Belen van het CDA spreekt van het dumpen van woningen. Hij vreest allerlei schadelijke effecten voor de Zandvoortse inwoners... ongeacht of zij huurders... Eigenaren van koopwoningen of woningzoekenden zijn. En met name de woningzoekenden uh, worden hierdoor gedupeerd. Omdat er minder uh, woning, sociale huurwoningen beschikbaar komen op deze manier. Twee mannen zijn maandagnacht ernstig gewond geraakt op het strand van Zandvoort. Rond half één stapten de twee uit een auto waarna deze auto wilde keren. Bij het keren zag de bestuurder de twee mannen over het hoofd. duur kwam hierbij onder de auto terecht. De bestuurder, een 52-jarige man uit Zandvoort, verklaarde dit niet te hebben gezien... en reed over de twee personen heen die op de grond lagen. Hulpdiensten, waaronder het traumateam uit Amsterdam, werden gealarmeerd om hulp te verlenen. Naast, na de eerste zorg ter plaatse zijn zij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis... De gealarmeerde traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet meer ter plaatse te komen. Suske en Wiske, wel bekend uit de uh, vele strips, brachten gistermiddag een bezoekje aan Haarlem. En dat deden ze omdat Haarlemstagballat vandaag helemaal in het teken van Suske en Wiske staat. In samenwerking met de standaarduitgeverij van de stripboeken... maakt de redactie een unieke krant om het nieuwste Suske en Wiske-album... De Zwarte Tulp te prom promoten. Het album is losjes gebaseerd op de gelijknamige roman van Alexander Numa... en speelt zich af in Haarlem en omgeving. Haarlems Dagblad meldt op hun site dat ze erg verheugd zijn... om als eerste in Nederland een gepersonaliseerde Suske en Wiske-krant te brengen. En uh, de hele krans uh, is eigenlijk een beetje een collectors item voor de stripofielen onder ons. Aangezien er uh, redactionele bijdragen zijn van onder andere Joromica, Suske en Wiske en Tante Sidonia. Lijkt me erg leuk. Ja, mij ook. <laughs> en tot zover het nieuws. Ja. Het weer in Zandvoort. We hebben nog steeds een noordelijke stroming. En met die stroming wordt een zwakke storing meegevoerd. Daardoor overeerst de bewolking. En vooral in de ochtend kan daaruit nog wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het over het algemeen droog. En komt steeds vaker de zon tevoorschijn. De wind is matig uit het noorden tot noordwesten. En de temperatuur stijgt naar 19 graden. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt met af en toe opklaringen. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noord tot noordwestenwind daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen overigens de bewolking op de nadering van een depressie en valt er wat lichte regen of motregen. Grote hoeveelheden worden daarbij echter niet verwacht. De wind uit het noordwesten is overwegend matig en het wordt niet warmer dan 17 à 18 graden. En tot zover het nieuws en het weer. Every night I just wanna go out. Get out of my head. Every day Get up, get out of my bed Every night I want to play out And every day I want to do But tonight I just want to stay in And be with you And be with you With you. Dit is de solo album van uh, Paul McCartney en dat heet Every Night. Jawel. Dit is Tim Harding. How can we hang on to a dream? What can I say? She's a walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to dreams? How can it really be the way it seems? What can I do? She's the same through with how it was. What will I try? I still don't see why she says what she does. To you? How can it really be the way it seems? What can I say? She's walking. The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 Dit was... Uh... De originele versie. Als je regelmatig op die muziekstreaming video services komt. Zoals YouTube en zo. Of, of Spotify. Dan kom je heel vaak remakes tegen. Dat zijn dan een beetje gemoderniseerde of opnieuw opgenomen versies. En zo is er ook eentje van Herman's Hermits. En daar zingt Pieter Noen niet eens meer op mee. Dus dat, dat is. Maar dit was gewoon lekker de originele mono-single uit de jaren zestig. En die heb ik heel wat in mijn handen gehad in de tijd. Want ik werkte toen. Toen dit nummer een hit werd. Werkte ik bij, bij Bovema in Heemstede, aan de, aan de Blekersvaartweg. Met de platenperserij en zo. Nou ja, en het was een gigantische, dus ik heb dat singeltje aardig wat keer in mijn handen gehad. Duizenden keren, denk ik wel. Zo bij elkaar. Goed, uh, gisteravond, uh, dames en heren, was uh, in de Heineken Music Hall het afscheid van Telau. En, uh, dat is best een uh, hele emotionele toestand geweest. Het is absoluut zijn laatste concert. U weet, Telau, uh, die uh, heeft een ongeneeslijke vorm van keelkanker. En die, ja, die heeft niet lang meer. Tenminste, dat is natuurlijk nooit, nooit helemaal te voorspellen. Maar in ieder geval, hij is ongeneeslijk ziek. En dat is de reden dat hij, uh, dat hij dus op grootste manier uh, afscheid heeft genomen van zijn publiek. Dat heeft hij natuurlijk al gedaan op Pinkpop. Uh, je moet denk ik eerst zo ziek zijn om dan op Pinkpop te gaan spelen, denk ik wel eens. Maar goed, hij uh, mocht dit jaar dan inderdaad op pingpong ping staan. Maar uh, hij is ook naar Antwerpen geweest vorige week, naar de Lotto Arena. Daar heeft hij een paar concerten gegeven. En gisteravond was het dan echt gebeurd. Uh, in de Heineken Musical Hall. Maar hij heeft uh, nog wel iets nieuws gemaakt. Er is een uniek project. Dat is een, een, een nieuw album, dat heet de Platinum Blues. En het is, het is ontzettend mooi. Hij speelde het ook bij Pink Pop, Als u het gezien heeft op de televisie. Of u was er toevallig. Dan, uh, dan heeft u dat gezien. Um, het zijn vier uh, of vijf fragmenten. Die allemaal pla Platinum Blues heten. Die allemaal uh, heel lang duren. Uh, negen minuten. Zo het eerste deel. Maar ik ga het u toch laten horen. Want het is zo verschrikkelijk mooi. Dat, uh, het is echt een, een heel waardig afscheid. Dus het duurt negen minuten. Kan me niks schelen. Ik laat het u, die part One, gewoon helemaal horen. Hier is Telau met de scene. En uh, de nummer dat heet de Platinum Blues. Het is echt mooi. De bediende, de de de En Maar mijn handen meppen hem weg en ik speel. Hij schuilt om mijn woorden, maar mijn woorden horen hem niet en ik zing. Jachter mij de vuil en dood. De dood is om die jacht. ik zwerf in mijn dromen. En mijn dromen zijn verboden voor de dood. Weg. En ik vlieg. En hij is uit op mijn gedachten, maar mijn gedachten zijn elders waar ik droom. Ik verdwijnt, maar in mijn dromen, in mijn dromen zijn verboden voor de dood, voor de dood, maar jacht om mij. Dood, ja, Het recht, het kleert, het Zo zeggen wij in Amsterdam Zo wordt roggig, hij had de Door het vol van Amsterdam De roggigheid, de rottigheid, De dood, de dood, de dood, dood De dood, de dood, de dood, en dood De dood, de mijn dood, de dood Maar jacht mij, de dag, maar jacht mij, de dood maar jacht mij. Wacht maar jacht mij, de Nieuwsrede van Telaal. Platinum Blues heet hij. Platina Blues, sorry. Ja goed zeggen. En dit was part 1 daarvan. En uh, er staan nog uh, vier andere... Uh, document. Het laatste wat we gaan horen van uh, Telau. Want oh, je weet het. Ja, je weet langzamerhand wel hoe het allemaal zit. Maar uh, gisteravond is dus een mooi afscheidsconcert in de Heineken Music En uh, dit was toch even, uh, vind ik wel de moeite waard om dit even te horen. Goed, we gaan even naar het nieuws en het weer van 1 uur. Dus ik zou zeggen, tot zo!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 In Baiji in het noorden van Irak, wordt hevig gevochten om de grootste olieraffinaderij van het land. ISIS-strijders vallen het complex aan, maar de Iraakse militairen lijken stand te houden. Wel zouden ze dringend versterking nodig hebben om het beleg bij de raffinaderij te doorbreken. Het complex zal voor drie kwart in handen zijn van de aanvallers. De stad Baiji werd vorige week grotendeels veroverd door de soenitische extremisten van ISIS. De top van ABN AMRO is meer gaan verdienen. Het vaste salaris van de 100 hoogste managers is begin dit jaar met 20% verhoogd. Volgens ABN AMRO is de verhoging nodig, omdat de bonussen flink worden beperkt. Daardoor gaat het inkomen van de topmanagers, ondanks de salarisverhoging, eigenlijk omlaag, zegt de bank. De financiële toezichthouders van woningcorporaties hadden niet in de gaten dat corporaties failliet konden gaan door hun derivaten, de ingewikkelde financiële producten. Dat hebben adviseurs verklaard voor de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Het besef dat corporaties echt konden omvallen zorgde voor grote schrik, ook bij het ministerie, zei een van de getuigen. Als woningcorporaties failliet gaan, komt de rekening namelijk bij de overheid en dus bij de belastingbetaler terecht. De verkoop van huizen is vorige maand verder gestegen. Vergeleken met april was er een stijging van 11 procent. En in vergelijking met mei vorig jaar was er zelfs een stijging van bijna 44 procent. Dat blijkt uit cijfers van het kadaster. In totaal werden in mei bijna 12.000 verkochte woningen geregistreerd. Vooral hoekwoningen waren populair. Het weer, nu en dan zon, maar ook een enkele bui... Het is 18 graden op de Wadden tot 22 in Limburg. Morgen bewolkt en kans op wat motregen. Dan wordt het een graad of 18. En ook vrijdag is het fris, maar met iets meer zon. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam Amersfoort. Bij